Vijf uur. Kirsten Klomp met het enorme Pegida-aanhangers bij het stadhuis van Amsterdam is onrust ontstaan. De politie heeft meerdere demonstranten opgepakt, hoeveel is niet duidelijk. Ook konden tegendemonstranten tot vijf meter van de aanhangers van de Duitse anti-islaanbeweging komen. Daarbij werd over en weer geduwd en getrokken. Na ingrijpen van de ME werd het er weer rustig. Er zijn bussen ingezet om de Pegida-aanhangers naar een andere plek te brengen om confrontaties te voorkomen. In Oostenrijk zijn vijf wintersporters omgekomen door een lawine. Twaalf skiers in het skigebied bij Wattenberg in Tirol raakten bedolven onder de lawine. Zeker vijf van hen zijn omgekomen. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Volgens de Oostenrijkse politie komen de slachtoffers uit Tsjechië. Het waarschuwingsniveau voor lawines in Tirol staat op niveau drie van vijf. Vandaag zijn er al negen lawines geweest en op meerdere plekken moesten mensen worden gered. Door de aanvallen van het Syrische regime op Aleppo zullen er de komende tijd nog meer Syrische vluchtelingen bijkomen. Dat zei minister Koenders van Buitenlandse Zaken op een bijeenkomst in Amsterdam. Koenders maakt zich zorgen over de gevolgen van de aanvallen op Aleppo door het regime van president Assad, die hulp krijgt van Rusland. Hij benadrukt dat de vluchtelingen uit Syrië moeten worden opgevangen. Volgens Koenders is een politieke oplossing voor Syrië de enige oplossing voor de vluchtelingencrisis. Tennister Kiki Bertens heeft Nederland in het Cup duel met Rusland verrassend op voorsprong gezet. Ze was in Moskou in twee sets te sterk voor Yekaterina Makarova, de nummer 31 van de wereld. Bertens is de nummer 106 van de wereld. Op dit moment speelt Richel Hogekamp nog tegen de Russische kopvrouw Svetlana Kuznetsova. Nederland doet dit jaar voor het eerst sinds 1998 weer mee in de wereldgroep van het vrouwentennis. Het weer, vanavond is het nog droog, maar het waait stevig. Komende nacht en morgen vroeg regent het even. Daarna is het bewolkt met zon en enkele buien. Bij een stevige wind is het morgen 9 of 10 graden. Dit was het... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Ja, prachtige Blad Vajacondios en What's a Woman with a Man. Nou, ik zou het ook niet weten. Ik zou in ieder geval zeggen een hele goede middag. Dit is hier weer Fred Heij achter de knopjes. Hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal met entertainment for you van 5 tot 7. En eh, ja, voor de tennisliefhebbers eh, momenteel staat het dus eh, 5 tegen 5. Ja, dus eh, Bertens tegen Makarova. 5 tegen 5 momenteel. Dus eh, ja, er kan nog van alles gebeuren. En uh, wij gaan lekker lekkere muziek draaien tot 7 uur. En we beginnen met uh, Eruption en One Way Ticket to the Moon. Hier bij ZFM. En uh, we gaan lekker verder met uh, Arjan en DJ Nellis. En zij hebben het over schudden. Time for music. voor mooie vrouwen, dus sfeer is echt te gek. Blondines en brunettes, uit keuze geen gebrek. Ik zoek een avontuurtje, met wie dat maakt je uit? Want ik heb al wel een uurtje voor de den vanavond sluit. Ze stond te schudden met haar pillen, ze draaide in het rond. Ze zwaaide met haar handen en ze draaide met haar kont. We dansen met z'n allen, we feesten lekker door. Maar één ding weet ik zeker, dat ik vanavond schoor. <middels> We'll Dan Ion en DJ Nellis en een lekker schudden. We gaan verder met Inner Circle. En Goedemiddag. Goedemiddag, ja, zo is het. Ja, dan was je dan Mark Anthony en You Sang To Me hier bij CFM Entertainment for You tot klokjes van 7 uur. En, uh, als je nou denkt van, nou, ik wil een beetje meer informatie inwinnen bij, van, van, CFM, dan kan dat gewoon onder www.en En dan komt het helemaal goed. Daar kunt u dus alles, uh, alles vinden, uh, de, alle informatie, uh, van dit radiostation en uh, Zandvoort natuurlijk. We gaan verder met, uh, een Nederlandstalige plaat, ja, en, hij blijft mooi. Jeffrey Kuipers. En daar sta je dan. Zijn laatste nieuwe. Daar sta je dan. Een vader zonder kinderen... Een verloren man, die zijn ego laat bemeren waar hij kan. Daar sta je dan. Wat moet je dan? Nu jij opnieuw de bodem raakt. Wat doe je dan? Zodra je smiddags uit je roes ontwaart. Wat voel je dan? Zorgen kan, haar centen moet verdienen aan de maan, Daar sta je dan, wat moet je dan? Wanneer het leven tegenzit, wat doe je dan? Als alles wat je lief hebt. Ja, prachtig nummer, Jeffrey Karpus, zijn de allerlaatste nieuwe. En daar eh, ga je, of nee, daar da, da sta je dan. Ja, daar sta je dan. En eh, hier sta ik ook. En eh, ik draai de leukste muziek voor u. En we beginnen met, eh, eh, we beginnen? Nee, niet, we beginnen. Ik wil eh, eerst nog eventjes doorgeven. Ja, het staat, eh, staat momenteel eh, tussen Makarova en eh, eh, de, ja, Bertens... Tussen Makarova en Bertens staat het nu uh, 7 tegen 6 uh, in het voordeel van uh, Rusland dus. Wij gaan lekker verder met R.E.M. en Losing My Religion. We gaan verder met Ben Saunders. en kill for a broken heart. Goedemiddag. Wheel on fire, We're walking on tide rope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escape for me. I De twee dames uit vervlogen jaren, Bakkara. En Yes Sir, I Can Boogie, hier bij CFM En uh, ja voor de tennisliefhebbers uh, Kiki Bettens en uh, Makarova. Ze staan allebei gelijk, 8-8. En uh, ja, dus uh, er is nog alle een hoop. We gaan lekker verder met Ashworth en Simpson. En solid. And for love sake.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 Variatie met Entertainment For You. Waarom heb ik het nooit gezien? het ga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 Step Sexy Eyes en uh, we gaan langzaam naar het nieuws van 6 uur en uh, voor degene die het willen weten Nederland heeft gewonnen de tennis, de Kiki Kiki Bettens. ja ze heeft gewonnen en wij gaan nog uh, even een plaatje draaien tot het nieuws van 6 uur met Samantha Steenwijk en uh, hou toch van mij